De allereerste Burning Man werd in 1986 gehouden... op een strand bij San Francisco. Harvey stelde toen voor om een figuur van drie meter hoog te bouwen... en die daarna in brand te steken. Al na een paar jaar werd het festival verboden door San Francisco... en verhuisde het naar de Black Rock Woestijn in Nevada. Het groeide daaruit tot een anarchistisch festival van zelfexpressie expressie waar jaarlijks zo'n 70.000 mensen op afkomen. Het is een miljoenenproject geworden... waarvoor kaartjes honderden euro's kosten.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 Over de onvoltooid verleden tijd. Met Michal Citroen en Jos Poon. Goedemorgen en hartelijk welkom bij OVT. Deze zondagochtend, zoals gebruikelijk, een volle tafel met historici. En onze columnist van dienst, schrijver en journalist John Jansen van Galen. En ook vandaag twee letterkundigen die we uitnodigen om zo te gaan vertellen... hoe de Nederlandse literatuur over de dood van kinderen schrijft. Vanaf de middeleeuwen tot nu. We horen vervolgens een tot nu toe onbekend verhaal uit 1943... over het lot van Hongaars-Nederlandse Joden. En aan het eind van dit uur bespreekt onze recensent Wim Berkelaar... nieuwe historische boeken. Maar we beginnen OVT vandaag met een 100-jarig jubileum. Ja, waar liefde woont, gebied de heer. U hoorde vers 3 uit Psalm 133. Want 100 jaar geleden werd dit op 24 april gezongen... op de oprichtingsbijeenkomst van de staatskundig gereformeerde partij. De SGP, zoals wij hem kennen. Maar wat weten we eigenlijk van de SGP? We weten bijvoorbeeld dat Kees van der Staai in actie kwam... tegen Overspel en de datingsite Second Love... En dat SGP'er Albert Dijkgraaf de Tweede Kamer verruilde... voor zijn gezin en de huiskamer thuis. Maar verder, wat weten we? Ja, Vragen we op een antwoord krijgen vanochtend door Hans Volhard, die samen met Gerrit Voerman het boek De Mannen God samenstelde... over 100 jaar SGP-geschiedenis. Hans, welkom Dankjewel. voor het gezin en tegen vrije liefde en overspel. Of is er nog meer te zeggen over de SGP? Nou, is de kenmerkend? De SGP is altijd wel uh, voor het uh, gezin uh, geweest. Uh, en dat was in 1918 zo. Want toen kwam er een uh, grondwetswijziging... waar uiteindelijk ook uh, vrouwen konden gaan stemmen. En ook uh, toen werd stemplicht ingevoerd. Uh, en dat was tegen het idee dat de man het hoofd van het uh, gezin was. En dat uh, ja, die dus ook een publieke rol uh, zou moeten vervullen. Ja, daar begon de ernstige ondermijning. Uh, ja, ja, zeker weten. Uh, en, maar wat... wat wat wel opvallend is bij Albert Dijkgraaf... die dus onlangs als Kamerlid is afgetreden... dat opnieuw een gezin vooraan stond. Dat hij zei, ik moet ook thuis weer zorgen. Maar wat in 1918 dus de boodschap was van... Ja, de vrouw heeft vooral de zorgende taak... is dat Albert Dijkgraaf zegt... nee, ja, ook de man heeft daar nu een belangrijke dus rol in. Dus zoude hij nou ook luiers verschonen, Albert? Ja, maar uh, dat doen mannen in, uh, in bevindelijk gereformeerde kring. De, de revo's, zoals de achterband van de SGP worden, uh, wordt uh, genoemd, uh, altijd al wel gedaan. Maar je ziet dat de nadruk nu meer ook ligt. Hè? Dat ook de man daar een rol in te vervullen. Ja, hij was ja. ik, samen met een SP-kamerlid de enige. Hè? Die samen allebei aftraden als kamerlid omdat ze voor hun gezin wilden vechten. Nou ja, in ieder geval de, de, de weinigen die dat expliciet hebben gezegd, maar ik denk dat het wel in meerdere gevallen heeft gegolden. He, politiek is een tijdrovend bedrijf, dus dat is niet altijd even goed voor relaties. Wat we, wat we doen is even gaan teruggaan naar een moment waar we een van de voormannen van de SGP van vroeger hoorden. We gaan luisteren naar Hette Abma, in de jaren 70 fractievoorzitter, en we hoorden hem als hij een Kamercommissie probeert duidelijk te maken hoe zijn partij denkt over anticonceptie en de pil. En let op, want Hette maar heeft het er maar heel moeilijk mee. En dan is het verdomme ook nog bijna kerst, dat feest van de geboorte... terwijl je praat over anticonceptie. Let op. Op dit moment is de christenheid bezig zich te bezinnen... op het, het grote wonder van de geboorte... Wat, wat uiteindelijk ook een zegenrijke gevolg heeft voor, voor de hele samenleving... En de prediking bewijst duidelijk dat het hier ook wel degelijk gaat... om op het wonder van de conceptie. En daarom vinden we het inderdaad een, een zaak die erg moeilijk is... in deze tijd om over deze middelen te beraadslagen... die zozeer indruis eigenlijk eh, tegen wat nadrukkelijk als een wonder beleden wordt. Ja, hij, hij kan het voor pil en anticonceptie niet uit zijn mond krijgen... Ja. Nou, het grappige is overigens wel dat uh, dominee Abma... in, een, in de, het conservatieve deel van zijn achterban het verwijt uh, uh, kreeg... dat hij wat al te frivol sprak. Ja. Dus dat geeft so. misschien ook wel aan hoe stevig de taal was... die zijn voorgangers uh, uh, uh, gebruikten. Maar dominee Abma vond dat hij toch wat uh, benaderbaarder... de principes van de, van de SGP moest uitleggen. Omdat hij zei, ja, ze zijn steeds minder gelovig in Nederland. We spreken dan over de jaren zestig. Dus dat hij wat meer moeite wilde doen... Om om het, uh, het, het verhaal van de SGP uh, over het uh, voetlicht te brengen. Eigen tijd voor het voetlicht Ja, vivo. <laughs> ja. Laten we even teruggaan naar de oprichting in 1918. Uh, ja, wat je dan gewoon als normaal mens meteen afvraagt... 1918, 1918, uh, toen was het land zat vol met christelijke partijen. Hoezo moest er nog eentje bij? Nou, dat uh, is toch wel bijzonder uh, aan de SGP... dat hij in staat is gebleken om een groep mensen die zeiden... Uh, potiek. Dat is een vuil en smerig spel. Uh, en wij moeten ons richten op het hemelse vaderland. Uh, dat die, en die mensen die waren dus ook politiek, uh, principieel niet actief. Die zeiden, nee, jullie moeten ook je stem laten horen. Want uh, één, uh, we worden langzamerhand steeds meer... Uh, door de staat in onze vrijheden beperkt. Uh, we moeten vaccineren, we moeten ons verzekeren. Uh, er uh, was dwang om te gaan stemmen. Uh, dus de SGP was dat betreft, wat dat betreft echt de partij voor de vrijheid... Zij die vocht voor De vrijheid van wie eigenlijk dan? De, de, de vrijheid uh, om... Uh, ja, als je gewetensproblemen zou hebben... Uh, tegen vaccineren... Uh, of tegen uh, verzekeren... Dus, uh, ja, wij willen aan, aan God overlaten... Hoe, hoe ons leven gaat... dan moeten wij die vrijheid ook kunnen hebben. En wat uh, Kersten, de oprichter... van de SGP ook zei... van uh, um, ja, we, uh, we worden nu uh, verplicht om te gaan stemmen. Dus uh, dat is een goede aanleiding om ons te organiseren. En door de invoering van het stelsel van evenredige vertegenwoordiging... Hè, 10% van de stemmen betekent 10% van de zetels... kunnen we ons ook nu uh, daadwerkelijk laten horen in de Tweede Kamer. Dus ook met een kleine groep. Hè, er waren niet zoveel uh, revo's in die tijd. Uh, konden ze toch een zeteltje maar, gaan winnen. Maar wat is dan de reden om een politieke partij op te richten? Is dat dan de angst dat de overheid en de moderne samenleving zich te veel gaat bemoeien... met jouw kleine hemeltje of je eigen manier van doen en laten op aarde als christenen? Is, is dat eigenlijk is het een defensieve reflex? Nou ja, def, defensief, maar aan de andere kant... Kerst was modern, net als dat Abraham Kuiper... Uh, waar hij vaak mee wordt uh, vergeleken, de oprichter van de ARP... een van de voorlopers van het CDA. En die zei van, we zijn modern in de zin... we willen een politieke partij oprichten... en ons op die manier laten horen. Uh, en, en dat was dus niet op dat uh, kleine boeren Zeeuwse erf uh, blijven... maar mensen landelijk organiseren. En dat was knap. Uh, hè, dat die mensen uit uh, Veenendaal, uit Zeist, uit de Veluwe, uh, uit Zeeland wist te bundelen en hen een stem in Nederland te, te uh, laten ja. uh, geven. De... Uh, Wim Berkelaar, ja. Nou, wat interessant is, is natuurlijk... want de, de, die naam Kuiper werd even genoemd door Hans... maar het is interessant, vind ik altijd, om te zien dat het ook een cultuurverschil is. Die Kuiperiaanse gereformeerden, dat zijn allemaal van die mensen... die de wereld intrekken met veel uh, verbaal geweld en noem maar op... terwijl die bevindelijk gereformeerden op hun manier ook wel die wereld intrekken... maar naar mijn gevoel, ja toch bescheidener. Ja, maar dat, je ziet ook eh, zoveel gereformeerde... Eh, zoveel verschillende soorten opvattingen. Eh, dat Kuiper inderdaad heel actief was eh, met zijn eh, achterban om... wij moeten ons echt laten horen, de Nederland veranderen. En dat bij de SGP-achterban was aanvankelijk grote reserve. Je moet je überhaupt niet meer politiek bemoeien. Want dat is vies en fel ja, en smerig. Da begon ik ook met... is het toch voor een deel een defensieve reflex? En je noemde al de vrouwen. De angst voor dat de vrouw als die stemrecht kreeg. Dat, ja, waarom? En dat hoorde niet vrouwen hoorde achter thuis te blijven. Dus speelde ook ook wel, laten we zeggen, een zekere reserve tegenover het katholieke volksdeel wat maar leek te groeien mee. Ja. Maar goed, het is uh, in die of, zin of niet. een offensieve uh, reactie uh, in de zin van hey mensen, we moeten uh, in de aanval, want uh, uh, ons land gaat naar de radsmode, want in 1918 de eerste katholieke premier, K katholieken krijgen veel kinderen. SGP is trouwens ook, maar goed, uh, uh, Katholieken ook en die namen hand over hand toe en daar moest uh, tegen ge gestreden worden. En ja, dat, uh, uh, het waren echt papenvreters, uh, uh, net als de CAU uh, in die tijd, moesten ze uh, niks hebben van die groeiende Katholieke. invloed. Ja, waarom eigenlijk? Want die hoorden niet bij Nederland? Wat precies, was de reden? Precies, dus uh, uh, Kersten, de oprichter van de SGP, zei ook: van het maakt me niet uit uh, dat mensen Katholiek denken. Uh, uh, zolang ze het maar niet in het publiek uh, uh, altijd zeer laten bl blijken, laat staan dat ze onze trotse protestantse natie uh, katholiek zouden maken. We hebben toch niet voor niks onder leiding van God uh, uh, en Willem van Oranje 80 jaar gestreden om ons te ja, want, bevrijden van het katholieke juk. Want ik geloof dat als je... Verder kijkt dat, dat zelfs dat dat het, het vaderland van de 17e eeuw... Hè, wat, wat door de christenen werd gedragen, zogenaamd dat, dat hun ideaal is? Ja, dus, dus kersten, die had een soort ideaal van de 17e eeuw. Niet dat dat klopte of zo, maar hè, toen was nog, er nog een griffemeerde kerk... als leidende kerk eh, en alle andere soorten en maten gelovigen eh, en ongelovigen... die hadden formeel geen eh, stem. Eh? Dus dat de Bijbel eh, de leidraad was... Uh, in de maatschappij door de kerk. En daarnaast dat ook de overheid... in ieder geval officieel... volgens zijn idee op de Bijbel gebaseerd uh, zou zijn. Nou, dat dat in de praktijk heel anders is, dat weten we ook wel. Maar goed, uh, het was in ieder geval wel het 17e-eeuwse ideaal... dat kersten nastreefde voor Nederland. Maar als je dan zo'n 17e-eeuwse ideaal hebt... dat de Bijbel de leidraad is... dat de overheid de hand van God is, als het ware... hoe moet je dan in een samenleving die steeds verder ontkerkelijkt... en seculariseert... Hoe, hoe... Hoe moet je dat volhouden? Het is toch niet vol te houden? Wat, wat, wat leert die geschiedenis van die SGP nou over? Ja, nou, je ziet hier wel aan Domenee Kersten, die zegt: van ja, het, het gaat echt slecht uh, met Nederland en mensen keer toch weer tot uh, Gods woord. Want anders kreeg je straf op straf op straf. En dus de economische crisis van de jaren 30, de, de Tweede Wereldoorlog, werd dus duidelijk uh, door hen uh, aangegeven: van ja, zie je wel, op straf God God. elke keer weer uh, uh, vanwege het feit dat Nederland op een verkeerde uh, sporen zit. Maar dat, en dat is toch wel het interessante, hè, want uh, we denken vaak van SGP, nou een stabiel partijtje, altijd hetzelfde gedacht, altijd hetzelfde gedaan, maar nou, het is niet zo. En dat zie je bijvoorbeeld ook dat die dominee Abma die dan in de jaren 60, 70 uh, het roeren uh, uh, overneemt, uh, een andere invulling geeft over, ja, hoe moeten we ons als SGP opstellen? En het kerst was eigenlijk van, nou laten we ons eerst uh, in eigen kring sterker maken, uh, terwijl Abma langzaam aan langzamerhand zei van ja, in de jaren 60, Nederland seculariseert, uh, heeft steeds minder met het kistendom. Laten we toch proberen uh, het verhaal van de SGP in wat frivolere taal. Ja, zoals Kees uh, van der Staaij, dat heet het, een dag, op zijn manier probeert. Ja, ja want uh, Kees van der Staaij uh, en zijn voorganger, Bas van der Vlies uh, ook al... Uh, die, die schrokken in 2001 heel erg toen naar uh, de aanslagen op de Twin Towers... Uh, zij als de Veluwe-Taliban werd uh, omschreven. En bij de coalitievorming van 2003... Uh, he, de ChristenUnie, unie sgp mochten toen uh, even een tijdje meedoen met VVD en CDA. En dat ze gewoon merkten hoeveel weerstand er was. Uh, van ja, wat voor, wat voor achterlijke standpunten, middeleeuwse standpunten. Uh, alle verwijten, die ze trouwens in de jaren twintig ook al in de Tweede Kamer kregen. Uh, dus van, ja, maar dat, dat voelt niet lekker. En toen zeiden ze, we willen eigenlijk toch graag meedoen. En we moeten... Uh, beter uitleggen, juist ook in de media... die ze vroeger echt verafschuwden van, van het, het waren de kanalen van de duivel... Uh, moeten we daar op tv en radio uitleggen uh, wie we eigenlijk ja, zijn. Maar je kunt je uitleggen wat je wilt, uh, want dat moeten we toch even nog meenemen. Deze partij heeft heel lang een anti-vrouwenstandpunt gehad... Als het, tenminste als het gaat om de vrouw in het politieke ambt. He, dat hoorde niet, dat mocht niet. Ze mocht, zich, ze mocht zich niet vertegenwoordigen, ze mocht niet meedoen. En het is een uitspraak van de Raad van State in 2010. Waardoor ze uiteindelijk dan zeggen... ja, schoorvoetend dat een vrouw een politieke functie mag uitoefenen. Dit is toch niet uit te leggen heden 2017? Zo'n standpunt. Ik bedoel, daarmee kom je toch nergens? Of zit daar beweging in, denk je? Um, nou, In de jaren tachtig... Uh, had de SGP al uh, vrouwelijke leden. Hè? Schoonhoven, Groningen, Den Haag, waar allerlei vrouwelijke leden al. En dat, uh, dat geeft ook al aan dat het al veel langer in de SGP-discussie ook was... van kunnen vrouwen uh, nou wel of uh, geen lid zijn. Hè? Zoals een hoofdbestuurslid in de van de SGP in de jaren tachtig al uitriep... ja, als vrouwen lid mogen zijn van de kerk, waarom mogen ze dan niet lid zijn van de partij? Maar in de jaren tachtig speelde ook de discussie van moeten we nu formeel erkennen dat vrouwen ook mogen stemmen. Uh, nou, dat werd uiteindelijk uh, ge uh, geaccordeerd. En uh, ja, toen kwam nog de vraag van, ja, maar mogen ze nou uh, echt helemaal lid worden... en mogen ze ook een politieke rol gaan vervullen? En we zien nu dat vrouwen ook in SGP-verband een politieke rol vervullen... Hè, met hun gemeenteraadslid in Vlissingen... Ja, Het is een beetje afgedwongen zover ik het kan overzien. Maar goed, wie het allemaal wil lezen moet naar jullie boek. Uh, het heet De Mannen Gods, geloof ik hè? Mannen van Gods Woord, de SGP, 1918-2018. Nu in de boekhandel, dankjewel. OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd. Ja, Bij velen van u staat vast in de boekenkast... het aangrijpende boek Tonio van AFT van der Heijden. Een requiemroman roman noemt schrijven, schrijver het boek over zijn omgekomen zoon Tonio. Bij mij staat het ook. Maar ik moest van de week in een gesprek met Jos bekennen... dat ik niet verder kon lezen dan het begin. Omdat ik eigenlijk elke confrontatie met de gedachte aan een overleden kind... die, die wil ik niet. En toch zijn er van Tonio zo'n 175.000 exemplaren verkocht. Mensen willen het toch graag lezen. Waarschijnlijk ook omdat het een goed boek is. En nu ligt er een bundel met een overzicht van veel meer Nederlandse literatuur... over overleden kinderen, van Constantijntje, van Vondel... tot uh, Tonio en, en verder. Diverse terzake deskundige auteurs hebben voor deze bundel... het kinderdoodgenre van de middeleeuwen tot nu bestudeerd. En dat zijn letterkundigen Olga <lacht> van Marion en Rick Honings... van de Universiteit van Leiden die dat bij elkaar brachten... en de redactie voerden. En afgelopen donderdag was een symposium, hè, Olga, Ja, over, afgelopen donderdag in Leiden... in de universiteitsbibliotheek, een grote zaal vol... met mensen die het toch maar aandurven... om naar zo'n uh, moeilijk onderwerp te komen... Het trekt ook tegelijkertijd kinderdood. Um, uh, daarover hebben wij twee jaar geleden college gegeven. En dat bracht ook een heel aantal studenten op de been... die het aan de ene kant een uh, interessant onderwerp vonden... omdat het nieuw is om dat te bekijken, systematisch te bekijken. Hoe gaan auteurs om met kinderdood? Allerlei benaderingen, allerlei verschillende manieren... waarop dat tot uitdrukking komt, dat dat gepresenteerd wordt. Aan de andere kant schrikt het af. Ja. En, wij, en wij hebben ook eerlijk met de studenten besproken... Um, zeg het als je het uh, je in de familie hebt meegemaakt. Nu ook afgelopen donderdag... Uh, ...merkten we bij het uh, voordragen van enkele passages... ...hoe zwaar het onderwerp weer is. Maar aan de andere kant moet je er natuurlijk ook wetenschappelijk mee om kunnen gaan... ...en kijken hoe dat literaire vorm heeft gekregen. En dat hebben wij gedaan. Nou, je, hoe, hoe werkt Wim Berkler. Beginnen mensen dan te snotteren in die zaal? Hoe werkt dat dan? Nou, bijvoorbeeld... Ik zelf moest enkele fragmenten voordragen. En dat is heel zwaar, ja. Oh, okay. ja, ja. Nee, je, je, pro, je, je probeert het uh, professioneel te doen... maar je merkt dat het hele lijf meedoet. Zo, ja, dat onderscheid misschien tussen ouders en niet-ouders zal ook schelen. Ik denk dat ook mensen die niet-ouder zijn... wel broertjes en zusjes ja. uh, meegemaakt hebben. Neefjes, nichtjes. Het, ik denk dat bijna iedereen iemand in de familie kent die, die ze kwijtgeraakt zijn. En anders heb je een levendige voorstelling van de gruwel... van het verliezen van iemand die jonger is dan dat jij. Dat is zeker waar, ja. Eén um, ding uit jullie bundel is duidelijk... dat er heel verschillend door de even heen over geschreven is. Laten we, laten we nog heel even bij Tonio stilstaan. Um, Rik, is dat een heel typisch boek van nu, anders dan al die eeuwen daarvoor? Uh, nou, ja en nee, denk ik. Uh, als je het boek overziet, uh, dan zie je dat het echt in een hele lange traditie staat... en dat je allerlei elementen die je ook al in de vroegmoderne tijd uh, ziet... Uh, ook weer terugziet in zo'n roman als Tonio. Uh, het is een soort lofzang op het overleden kind. Uh, een monument oprichten voor een kind dat er niet meer is. Uh, dat is. Die functie heeft een gedicht als Constantijntje. Dat functie heeft ook de literatuur in de 18e 19e eeuw. En dus ook Tonio. Uh, maar tegelijkertijd zie je natuurlijk dat er ook wel iets veranderd is. In de zin dat... De, de troost van de religie bijvoorbeeld, die nou, tot, tot ver in de 19e eeuw toch heel erg aanwezig is in al deze literatuur. Dat die in de 20e eeuw toch verdwijnt en dat men dan op zoek gaat naar een andere manier om troost te vinden. Het schrijven aan zich is natuurlijk troostend, dat therapeutische schrijven. Dat zie je heel duidelijk in deze bundel terugkeren. Auteurs schrijven naar de pen om die verschrikkelijke emotie stem te geven en een bepaalde vorm te gieten. Maar bij Tonio zie je denk ik um, um, dat, dat dat ook een soort, taal, dus een soort taalmonument is geworden. He. Los van de, de, de, de hoop op, op het weerzien in een, een heernamaals of iets dergelijks. Het is een monument op zichzelf geworden. Maar, maar is een verschil wellicht, ik zeg met nadruk wellicht... dat bij Tonio het heel geïndividualiseerd is als het ware. Dat je dus ook alles beschrijft en meemaakt. En dat het dus niet alleen een monument is voor het kind... maar ook het verhaal is over de ouder die het beleeft... en hoe die het beleeft tot het... Tot en met alle gebeurtenissen. Dat het heel erg past in onze tijd van je benoemde door het. Te vertellen en dat dat vroeger misschien anders was. Ja, dat zou je denken. We leven natuurlijk in een soort tijd waarin uh, we heel, een soort voyeuristische blik hebben ja. als lezer. En dat we heel erg gefascineerd zijn door het autobiografische. Uh, dat wordt ook sterk aangewakkerd door programma's als De Wereld Draait Door, waarin juist dat soort boeken veel aandacht krijgen. Maar toch is ook dat alweer een soort tendentie die al veel langer speelt. Hoor. Dat je, naar mijn idee begint dat toch in de, in de periode van de romantiek, in de vroege 19e eeuw, hè, waarin dus de individualiteit van de schrijver heel erg centraal komt te staan waarin je ook een soort omslag ziet van de nadruk op het overleden kind... naar de nadruk op de, de, de ouder of de nabestaande die, die achterblijft. En die dus ook heel nadrukkelijk en heel expliciet... en heel erg authentiek over zijn eigen emoties gaat schrijven. Ja, dat is echt In, in die zin um, zou je kunnen zeggen een, een Bilderdijk... waar ik dan zelf een hoofdstuk over heb geschreven... die heel veel kinderen is kwijtgeraakt. En een roman als Tonio. En je gaat die gedichten van Bilderdijk vergelijken met Tonio... dan zie je ontzettend veel overeenkomsten... Ja. Um, jullie uh, wisselen elkaar af chronologisch geloof ik hè. Olga, jouw ja, gebied ja. is meer de, de middeleeuwen tot de 18e eeuw Ja, historische uh, literatuur het boek heet Constantijntje tot Tonio. Is Constantijntje een van de eerste voorbeelden dan van Vondel nee, nee, we wilden het boek een, een iconische naam meegeven. En, en, en Constantijntje is zo bekend. Het zit in zoveel mensen. Um, hun, hun opleiding het zit in ons ruggengraat. Dat we dat als, uh, als begin wilden zetten. Maar we hebben een hoofdstuk over de middeleeuwen. Uh, die natuurlijk vooraf gaan aan, aan ja, de Ja. En, en wat zie je daar? En daarin beschrijft Ludo Jonge... dat uh, nog niet die geïndividualiseerde rouw plaatsvindt uh, om uh, gestorven kinderen. Er is zeker veel verdriet van ouders. Dat komt naar boven in wonderverhalen, heilige verhalen. Uh, vooral ook als uh, kinderen weer Opgewekt wordt, weer opstaan uit, uh, uit de dood. dan, zie, dan zijn, is die vreugde bij die ouders enorm. Uh, die omslag van enorm verdriet naar, naar vreugde. zie je in uh, middeleeuwse literatuur. En het, natuurlijk het grote voorbeeld voor het verdriet, oude verdriet, is Maria. Die treurt om haar zoon. En daar zijn vele prachtige. Uh, literaire uh, uh, passages. Maar Over. de hele teneur van alles wat dan geschreven wordt is de religie, de, alles de, ja. uh, zeg maar, om het begrijpelijk ja. te maken. Er is, is geen profane uh, is... literatuur nee. of uh, nauwelijks, of nauwelijks. En euh, religie speelt ook een grote rol in... als we dan naar de vroegmoderne tijd gaan... en dan pikken wij het op in de 17e eeuw. Hè. Onze bundel is niet uit de Putnut, Wij nemen hoogtepunten uit de hele literatuurgeschiedenis. Er zou nog zo'n bundel geschreven kunnen worden. En dan pakken wij het op bij uh, Constantijntje... omdat dat... Um, zo duidelijk ook um, uh, uh, ingrijpt in de religieuze debatten midden in de, in de 17e eeuw, dat wil zeggen rond uh, 1630. Gaat het weer enorm over de predestinatieleer? Er is weer een, een traktaat van Beza uitgekomen. Daar uh, er is opnieuw, uh, zijn opnieuw de dialogen van Cornet over de predestinatie. Zullen we even uitgekomen. de predestinatie voor het gemak even vertalen? Ja, voor, graag, uh, uh, zeg even. Dat is de vraag hè, die, die, uh, die met. Uh, uh, uh, uh, Calvijn en Beza naar voren, weer is uh, opgeroepen, maar hij, hij bestaat al sinds Augustinus: heeft God als troost van tevoren al de mens bepaalt tot het heil of tot het verderf. Ja, dat kom wil je zeggen in de hemel dat je niet als ja. mens je hele leven je zo vreselijk je best hoeft te doen om in de hemel te komen. Het staat al vast. Je kan er niks aan doen. Je kan er niks aan doen. En dat was als troost is bedoeld, is midden in de 17e eeuw uitgelegd als een verschrikkelijke straf en als iets onrechtvaardigs. Mm -hmm. En olie werd op het vuur ge gegooid toen de Arminianen een ja. kerk uh, <coughs> De rode hoed mochten bouwen. Ja. Toen was iedereen... iedereen maar wat, wat heeft dat allemaal met die kinderliteratuur met te maken? vondel zegt... ...het is niet zo... Dat ...wat Calvijn uh, uh, zegt... Uh, dat, uh, ...dat een kind van tevoren is bestemd. Een kind gaat altijd naar de hemel. En daarom is zijn Constantijntje... ...een grote loftrompet... ...op de liefde Helpt van Helpt het God. als wij t, uh, een strofe van Vondel horen over? Ja, je kunt het, je kunt het heel, heel goed horen als je eh, Constantijntje... het heet kinderlijk Constantijntje, het zaligkeintje Gerubijntje... van omhoog de ijdelheden hier beneden uitlacht met een lodderoog. En volgens ons is dat het lachen om de theologische debatten... En hij zit daar boven. hij zegt tegen zijn moeder... waarom grijpt gij, waarom schrijft gij, waarom grijpt gij op mijn lijk? Boven leef ik, boven zweef ik, engeltje van het hemelrijk. Goed, Kinderen die overlijden zijn gerust bij God in de hemel. Wanneer, um, Rick, als ik verder mag even meer richting deze tijd op... wanneer verandert dat? Um. Jij had het net over de romantiek. Uh, is, is dat, dat is een periode. En dan krijgen we de 19e eeuw en dan is er een soort cliché waarbij mensen altijd denken, nou toen gingen er zoveel kinderen dood, daar raakten toch mensen wel aan gewend, die waren misschien minder verdrietig. Nou ja, die gedachten die kunnen we wel ontkrachten, denk ik. Als je, dit, als je dit boek leest, dat mensen in de 19e eeuw voor neer dan ook minder verdrietig uh, waren. Het hoorde er meer bij: hè, kinderdood. Dat is zeker, uh, zeker waar. In, in mijn eigen hoofdstuk over Willem Bilderdijk heb ik proberen vast te stellen hoeveel kinderen hij nou is kwijtgeraakt. En dat wij zijn toch wel ongeveer nou, een stuk of elf, denk ik. Um, en dan heb ik de vele miskramen en dat soort zaken nog niet eens meegerekend. Um, en dan zie je ook dat bijvoorbeeld en, nou, als een broertje doodgaat, en dan komt een nieuw broertje, de, de Naam wordt doorgegeven. Hoe, hoeveel heeft ja. hij erover gehouden dan, als de elf doodgingen? Uh, nou, dat is een heel tragische geschiedenis. Uh, hij, is, hij is twee keer getrouwd geweest. Dus hij, en hij is, Uiteindelijk is er... Um, Eén uh, zoon en één dochter die hebben hem uh, overleefd. En die dochter die is drie maanden na, zijn, na, zijn, na hem ook uh, overleden. Maar het grootste verdriet hebben ze gehad om hun zoon Julius. Uh, die als 19-jarige als betroos naar de, de oost uh, ging. Um, en die daar onderweg uh, aan ziekte is, uh, is overleden. En ze hadden enorme hoop dat hij terug zou komen. Ze correspondeerden met elkaar. En uiteindelijk kwam hij niet thuis. En dan zie je ook dat zo'n 19-jarige zoon... daar wordt heel anders om gerouwd dan om een, uh, nou, dan om een peuter. Of om een ja. kleuter. Kunnen, kunnen jullie kort uitleggen wat de aantrekkingskracht van het genre is? Nou ja, het heeft iets te maken met het sublieme ik. Hè, van dat je, eh, het, is, het is zo afschuwelijk. Eh, dat, je, dat je er niet over wil nadenken. En tegelijkertijd eh, is het iets wat heel erg fascineert. Eh, en dat... En dat is ook, Je zou verwachten dat een, een, een genre of een, een gebeurtenis als de, de dood van je kind... dat je daar niet over kunt schrijven, omdat dat zo erg is. En tegelijkertijd zie je dat auteurs juist over dat onderwerp... fantastische literatuur hebben geschreven. Ja, want is... tot, tot slot, er is een soort hoos nu, zeggen jullie zelfs ja. in de bundel ja. van literatuur ja. over. Ja. Hoe verklaar en, je dat? Ja, wij denken dat het troostend is om, om het onmetelijke verdriet uh, via kunst via een kunstvorm, weer hm. te, te representeren. He, te, te, te, te, uh, dat het therapeutisch werkt om, om op een... Uh, ja, voor op de, de schrijver wellicht, maar dus ook voor de lezer. Ook om te lezen... Ook om te lezen. Want zodra je een, een kind krijgt, ben je bang om het te verliezen. Vanaf ja. de eerste dag dat het bestaat. Ga er doorheen. Hè? Er zijn dus heel veel dappere lezers die zich uh, door Tonio <laughs> proberen. Ja. En andere eh, de roman van uh, Enquist. Ga er doorheen. Doorleef het, doorvoel het. Uh, als, een, als een manier om met het leven om te gaan. Maar, ook, ja. maar toch ook, we zitten nog steeds in een soort romantische denktrand. Hè? We, we, dat hele voyeuristische... He, dat, dat de vajuristisch lezen. Je wil alles te weten komen over het privéleven van de auteur. De meest intieme zaken. Wat in de romantiek ontstaat, dat, dat zijn we ja. nog niet ontstegen. Ja, daar hadden we vroeger seks voor En nu doen we het hiermee kennelijk. Goed. Um... Goed, nou, Olga van Marion. Riek Honings, hartelijk dank. De bundel is te verkrijgen, OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. We gaan naar een nieuwsupdate. Clemens Peters vertel Schiphol. Ja, die nieuwsupdate gaat inderdaad over Schiphol... want de luchthaven kampt de rest van de dag met annuleringen en vertragingen... na de stroomstoring van vannacht. De storing die is inmiddels voorbij, maar de drukte op Schiphol nog lang niet. Vanwege de meivakantie is het extra druk op de luchthaven. Door de storing viel aan het begin van de nacht in Amsterdam-Zuidoost... de stroom uit, waardoor 18.000 huishoudens zonder stroom kwamen te zitten. Maar door de storing viel op Schiphol ook het check-in-systeem uit... waardoor er grote drukte in de vertrekhallen ontstond... En in verband met de veiligheidssituatie... werd de luchthaven een uur lang afgesloten. Vanaf een uur of zes konden mensen weer inchecken. De toegangswegen gingen langzaam weer open... maar het is nog steeds erg druk op de wegen rond de luchthaven. En ook treinen en bussen rijden weer. En de huishoudens in Amsterdam-Zuidoost die zonder stroom zaten... die krijgen nu langzaam maar zeker allemaal weer stroom. De column van John Jansen van Galen... Deze week gaan we weer gedenken en herdenken. En ik probeer mij ondertussen te verdiepen in het leven van Oscar Moor. Hij was een Nederlander, maar werd geboren in Sint-Petersburg... waar zijn vader directeur was van de gasfabriek... en waar hij als tienjarige de Russische revolutie meemaakte. Daaraan ontkomen studeerde hij in Delft voor ingenieur... maar hij staakte de studie en werd in de jaren 30... buitenlandredacteur van het Algemeen Handelsblad. En tevens... Correspondent voor zowel de New York Times als de Londense Times. Een vooraanstaand journalist, dat mag je wel zeggen. Op 14 mei 1940 schrijft hij aan zijn werkgever... Ik acht het gepast op dit ogenblik aan de directie van het Algemeen Handelsblad... mijn ontslag als redacteur aan te bieden. Hij is getrouwd, heeft twee kinderen en één op komst... maar beseft meteen dat het werken als onafhankelijk journalist... hem onder een Duitse bezetting onmogelijk zal worden gemaakt... Dus acht hij het gepast om ontslag te nemen. Dat schrijft hij, let wel, op de dag van de capitulatie. Toen de meeste Nederlanders dachten dat het zo'n vaart niet zou lopen. Dat je eerst de kat maar eens uit de boom moest kijken. En dat met een beetje meegaandheid onder de nieuwe omstandigheden best te leven viel. Dat Moore vervolgens in het verzet gaat. In 1942 gearresteerd wordt. In een reeks Nederlandse gevangenissen zit. En als nacht- en nebelgevangene wordt overgebracht naar Natsweiler en Dachau. Daar gaat het nu niet om. Het gaat om dat onmiddellijke, roekeloze, vastberaden besluit in mei 40: onder Duitsbewind bewind kan ik mijn werk niet voortzetten. Een kwart eeuw na de bevrijding was ik presentator van de VPRO-radio. De oorlog leefde ineens enorm op onder linkse jongeren... waarvan wij de spreekbuis waren. Ze waren er allemaal stellig van overtuigd... dat zij in 40-45 niet zo slap zouden zijn geweest als hun ouders. Ze hadden natuurlijk in het verzet gezeten... en begonnen ten bewijze daarvan alvast agenten voor fascisten uit te schelden. Goed na de oorlog. In die uitzendingen, dat was een nieuwe geit... Konden, konden de luisteraars hun woordje doen door op te bellen. En op een dag begon zo'n opbeller telefonisch uit te varen... tegen de labbekakkerige Nederlanders... die in veertig te beroerd waren geweest om hun werk subiet neer te leggen. Wat vonden wij daar wel van? Naast mij zat als commentator Wouter Gortzak. Zelf de zoon van een verzetsheld. Hij tilde even zijn pink op ten teken dat hij het woord vroeg... en zei toen... "Ach meneer." Ik weet helemaal niet zo zeker wat ik gedaan zou hebben. Het is achteraf maar al te gemakkelijk oordelen. Misschien had ik een baan gehad, een gezin, kinderen. Ik weet het werkelijk niet. Ik vond het een indrukwekkend moment. Misschien wel net zo indrukwekkend als het ontslag van Oscar Moore. En op een ander niveau, van hetzelfde kaliber. Want Moor legde zich niet neer bij de zogenaamd voldonge feiten... en de algemene stemming van inschikkelijkheid. En Godzak zette openlijk vraagtekens bij de vanzelfsprekendheid achteraf van verzet. Verzet begint met tegen de stroom durven gaan. Dank je, John. Um, onze volgende gast, historicus Aline Pennewaard, vertelt in haar boek De Treinreis, een tot nu toe niet of nauwelijks bekend verhaal over Hongaars-Nederlandse Joden. Aline, welkom. Dankjewel. Je bent bezig met een promotieonderzoek... naar deportaties van Joden Klopt. naar de vernietigingskampen en je stuit enige tijd terug, na 75 jaar... toch nog op een onbekende geschiedenis. Ik denk dat je dat niet verwacht had. Nee, nee daar was ik niet van uitgegaan. Nee. Nee. Um, het gaat om het verhaal over het lot van de Hongaars-Nederlandse Joden... Eerder hierover niks in de jong, geloof ik, hè? Niks in Ondergang van Presser. Wel één zinnetje in Ondergang van Presser. Ja. Um, we moeten uitleggen wat er gebeurd is, natuurlijk. Deze onbekende geschiedenis. Het gaat om Hongaren. Hongaarse joden die naar Nederland zijn gekomen. Klopt. Die komen uit een Hongarije. Wanneer, van wanneer? Uh, er is een uh, klein gedeelte wat in het begin van de 20e eeuw al gekomen is. Voornamelijk om economische redenen. En daarna, na het einde van de Eerste Wereldoorlog... dan, uh, nou ja, goed, dan wordt Hongarije natuurlijk een zelfstandige staat. En dan uh, zien we dat er toch ook een aantal Joden... Uh, Hongarije-besluiten verlaten. Puur om het feit dat ze in een dusdanig antisemitische samenleving zitten... dat ze toch niet het gevoel hebben dat ze daar echt tot bloei kunnen komen. He, er was een numerus clausus voor Joden. Joden mochten niet studeren. Dus het werd uh, Joden wel echt op alle mogelijke manieren... al begin jaren twintig heel lastig gemaakt. En het is een hele grote Joodse gemeenschap daar in Hongarije. Klopt, ja. van, De derde van Europa? Denk ik. Uh, ja, volgens mij, ja, volgens mij wel. Ja. Dan komen ze in Nederland uh, assimileren... Assimileren inderdaad. Een gedeelte was al in Hongarije hè, Want de emancipatie in Hongarije was natuurlijk ook... aan het einde van de 19e eeuw al uh, flink op gang gekomen. Maar er was ook een gedeelte wat, uh, wat toch wel uit redelijk orthodoxe gezinnen kwam. Mm -hmm. En bij wie die assimilatie zich dus na hun emigratie voltrok. Ja, en... Uh, veel gemengde huwelijken, begrijp ik uit, ja, uh, uit je boek. Klopt, uh, een groot aantal uh, is hier als, als jonge man alleen in Nederland gekomen en dan getrouwd met Nederlandse niet-Joodse vrouwen die ze dan vaak in de werksfeer hadden leren kennen. En dan is die periode van het interbellum, dat is geen fijne tijd voor Joden in Hongarije? Nee, dat klopt. Want de, nou ja, begin jaren twintig zien we natuurlijk dat er onder Horti al uh, een aantal anti joodse maatregelen zijn ingevoerd. En dat uh, nou ja, naarmate de koers hè, begin jaren 30 politiek in Hongarije naar rechts ging, werd dat niet beter. Hè, kwamen er kwamen de wetten die, die uh, de, de, de invloed van Joden op het economische leven moesten beperken. Er werden grenzen gesteld aan een bepaald percentage Joden wat uh, in elke beroepsgroep vertegenwoordigd mocht zijn. Dus ja, ja, vrij dat... precies geloof ik. Hè? Er mogen 6% van de dokters... mogen Klopt, ja. mogen Joods zijn, uh, nee, zoveel procent van de advocaten. En dus dat, er waren al ontzettend veel beperkingen op, e op economisch vlak. En een, uh, ja, een, een heel heftig antisemitische stroming in Hongarije. Ja, ja, dat mag je de, de pijlkruisritters zijn... Dat is een... De pijlkruisers, inderdaad. Dat is, nou ja, dat is een, inderdaad de Hongaarse NSB, laat ik ze zo maar even noemen. Hoewel zij uh, nou ja, aanzienlijk vreder en, en, en uh, bruter waren... Dan, uh, dan wat we hier in Nederland over het algemeen van de NSB gezien hebben. Dat, dat was wel echt een, een serieuzere tak, zal ik maar zeggen. En dan hebben we uh, de keus... Van, de, dan, dan wordt de Hongarije bondgenoot van Nazi-Duitsland. Klopt, klopt. En die keuze was eigenlijk in eerste instantie ook vooral om pragmatische redenen, omdat Hongarije na de Eerste Wereldoorlog uh, aanzienlijk veel gebied was kwijtgeraakt. En uh, een, een heleboel etnische Hongaren daardoor buiten de grenzen van Hongarije waren komen te wonen. En veel van de cultuurschatten waren ook uh, buiten het Hongaarse grondgebied komen te liggen. Dus die politiek uh, in de jaren 20 en begin jaren 30 was er heel erg op gericht om die gebieden weer terug te krijgen. Naar nou, een de onderhandelingen met de geallieerden daarover hadden niets opgeleverd. En uiteindelijk heeft Horti zich tot Hitler gekeerd... in de hoop dat dat hem wel zou opleveren wat hij wilde. En dan loopt, die, wat betreft, dan loopt Hongarije in de pas van Duitsland... Maar met uitzondering van de jodenvervolging, begrijp ik uit je boek. Dat klopt, uh, hoewel ik er wel bij moet zeggen... dat dat uh, niet, denk ik, zozeer te maken had met uh, menslievende motieven. Maar vooral uh, met het willen bewaren van de eigen autonomie. En ook naar Duitsland willen tonen van... zeg, luister, we zitten niet helemaal onder jullie knoet. Wij we bepalen wel zelf uh, over onze binnenlandse aangelegenheden... onze staatsburgers, uh, et cetera, dus ook joden. En wat betekent dat, dat er... Geen anti joodse maatregelen zijn in Hongarije? Ja, die zijn er wel. Hè. We hebben natuurlijk de Eerste Joodse wet, begin jaren 30, Tweede Joodse wet, later. Uh, op een gegeven moment werden de Neurebergenwetten ook overgenomen. Maar dus, dus in die zin werd maar er. Maar geen wel deportaties? Geen deportaties. Uh, in het begin uh, werd, werd er wel.. Uh, zeg maar toegestaan dat uh, joden uit de veroverde Hongaarse gebieden... wel werden gedeporteerd, maar de, de, ja, de echte Hongaren die mochten blijven. Dat is wat er, uh, wat er gezegd werd. En dan gaan we naar de Hongaren, Hongaarse joden die in Nederland zitten. Ja. Wat betekent dat, dat voor, voor hun? Dat ze dus niet gedeporteerd worden? Ja, dat omdat uh, nou ja, Hongarije en Duitsland natuurlijk een bondgenootschap hadden... en uh, nou ja, de Hongaarse regering zich wel actief inzette... voor de belangen van hun joden in het buitenland... Uh, had dat onder andere tot gevolg voor de Hongaarse joden in Nederland... die hun nationaliteit konden aantonen, dat moet ik er wel bij zeggen uiteraard... dat zij uh, nou ja, geen, geen ster hoefden te dragen... dat ze voorlopig vrijgesteld waren van transport. En uh, nou ja, uiteindelijk zijn er na onderhandelingen tussen, tussen Hitler en Hongarije... ook uh, de, ja, de besluiten genomen dat een aantal Hongaarse joden... in 1943 naar Hongarije zouden kunnen terugkomen. En, en om hoeveel gaat het dan? In totaal, met uh, vrouwen en kinderen erbij, gaat het om een groep van 89 personen uit Nederland. En ja, ja en de diverse honderden ook nog in andere Europese landen. Ja. Je, je zei ze moeten aantonen dat ze Hongaarse. Dat valt nog helemaal niet mee, want uh, nee. sommigen zijn in de tussentijd, geloof ik, uh, Roemeen geweest. En, Klopt, uh, ja. De, door, door alle gebiedsverschuivingen <lacht> en grensverschuivingen na de Eerste Wereldoorlog waren een heleboel mensen eigenlijk... Op, op papier geen Hongaar meer. Dus die hebben vervolgens nou ja, allerlei toeren uit moeten halen... om dat staatsburgerschap weer terug te krijgen. Er waren ook al een aantal mensen die dusdanig lang in Nederland woonden... dat ze mochten naturaliseren. Ja. En als je wilde naturaliseren in die tijd... dan was het een vereiste dat je eerst je oorspronkelijke nationaliteit afstond voordat je de Nederlandse nationaliteit kon krijgen. Dus in de en degenen was... die dat dus niet gedaan hebben... hebben daarmee in, in feite hun, hun deportatie uitgesteld. Want als ze Hongaar waren, dan waren Oefen ze zintiger. veiliger. Ja, nou er waren dus ook al een aantal... die dat staatsburgerschap al wel hadden afgestaan. Die dus stateloos ja. waren op dat moment. En die uiteindelijk toch hebben besloten... om niet door te gaan met de naturalisatie... maar toch weer Hongaar te worden. Want er, er komt een punt dan in <coughs> 1943... dat uh, ze dreigen toch uh, uh, gepakt te worden. En dan is de, het advies van als jullie nou naar Hongarije komen, dan zijn jullie hier veilig. In het buitenland kunnen we niks voor jullie doen, maar in Hongarije wel. Ja, nou in, in, in, op een gegeven moment werd er inderdaad aan uh, een aantal van de, Nederlandse joden die zich bij de, of de Hongaarse joden in Nederland... die zich bij de ambassade hadden geregistreerd, wel aangegeven... van nou, we kunnen jullie niet langer beschermen. Dus nou ja, we geven het advies om terug te keren naar Hongarije. Nou, een deel heeft dat ook gedaan. En die zijn dus in de loop van 1943 met vijf verschillende treinen vanuit Nederland naar Boedapest vertrokken. Onder Duitse begeleiding? Onder Duitse begeleiding. Hey, je kan het je nauwelijks voorstellen. Ja. ja. En dan, dan zijn ze in Hongarije, zijn ze daar veilig? Op dat moment nog wel. Hè. Ze hebben natuurlijk wel uh, de, de, de beperkingen van de Joodse wetten, hè, die nog steeds gelden op dat ja. moment, vooral op economisch vlak, waardoor veel gezinshoofden geen, uh, geen baan kunnen vinden. Maar uh, nou ja, goed, vergeleken met de dreigende situatie waar ze natuurlijk uitkwamen in Nederland, was het in Boedapest echt een verademing. Ja, ja, was alles... Dat verandert op het moment dat de Duitsers uiteindelijk toch besluiten Hongarije te bezetten? Klopt, ja. In maart 1944 inderdaad. Nou, die, die, die verhoudingen tussen Hitler en Horthy die, die waren al enige tijd uh, behoorlijk bekoold. Omdat de Hongarije ook wel doorkreeg dat Duitsland de oorlog niet zou gaan winnen. Dus die hebben toen uiteindelijk toch... Ja, dat, dat, dat werd allemaal wat minder. En toen op een gegeven moment heeft Hitler toch besloten dat, om Hongarije te bezetten. Ja, en dan, en dan vervolgens worden alle Hongaarse joden ook opgepakt... en uh, gedeporteerd, voor ja, zover mogelijk nog. Ja, die, dat deportatieproces ja. is ongelooflijk snel op gang gebracht. Dus ook in geen enkel Europees land... waarin je dat op die schaal en die snelheid kan zien. Dus echt binnen, binnen een, een, een maand, anderhalve maand tijd... hebben we het echt over honderdduizenden mensen... die, die naar Auschwitz zijn afgevoerd... En nou ja, begin juli uh, zijn ze dan uiteindelijk bij Boedapest aanbeland... omdat het hele platteland al gedeporteerd was. En toen, uh, nou ja, toen moest Boedapest ook nog uh, leeg. En dat, uh, dat is uiteindelijk om diverse redenen niet... Uh, heeft dat niet uiteindelijk uitgevoerd kunnen worden... zoals ze dat gepland hadden. Maar ja, het is daar wel ongelooflijk snel gegaan. Ja... Um... De mensen die verder willen weten hoe het, hoe het verloopt... die moeten je boek lezen. Want dan krijgen we natuurlijk in, in Budapest ook nog te maken... met de, de activiteiten van Raoul Wallenberg. Klopt. En uh, dat betekent dat voor sommige mensen geldt... dat ze de tweede keer worden gered uh, en het, en het ja, overleven. Hè? Want dat, van die oorspronkelijk Hongaars-Nederlandse joden... Die, hoe, hoeveel overleven de oorlog? Uh, in totaal zijn er 89 teruggekeerd... waarvan er 73 het overleefd hebben. En... Uh... Uiteindelijk heb ik van vijf mensen niet precies kunnen achterhalen of ze het nou overleefd hebben of niet. Dus dat is onbekend gebleven. Maar van 73 weten we het zeker. Ja en, en, en een aantal overlevenden hebben jullie gesproken. En met jullie zeg ik jij en, en de filmer uh, Willy Linter. En Klopt, er, is een, want er is ook een documentaire. Ja. Er is een documentaire gemaakt en die wordt deze week uitgevoerd. 4 mei, om kwart voor 7 tot kwart voor 8, op Nederland 2. Dus dan kunnen we dit wonderbaarlijke verhaal over de treinreis van de Hongaars-Nederlandse Joden naar Boedapest in 1943, kunnen we horen hoe dat gegaan is. Ja, klopt. Er zitten vijf getuigen in de film. Ja, Aline Pennewaard, hartelijk dank dat je hier bij ons was. Boeken met Wim Berkelaar. Het is nog twee dagen april. En uh, zoals je van overtuigd bent aan het eind van de maand... bespreken we altijd historische boeken met onze recensent Wim Berkelaar. En we beginnen vandaag met een kinderboek, Wim, over slavernij. Ja, ja, nee, dat is uh, geschreven door Arend van Dam. Arend van Dam die heeft een reeks van kinderboeken geschreven... beroemd geworden met Een Beetje Zwanger. Dat is een, een bestseller geworden over uh, het, het krijgen van een kind... en uh, hoe daarmee om te gaan. Uh, dat is op een andere manier dan uh, uh, Rick en Olga bespraken. Maar dit boek, dat is uitgegeven door uh, Van Holkema en Warendorf. Warendorf, Dat heet De Reis van Syntax... Uh, een heel ambitieus boek, Michal. Uh, en daar zit ook het probleem. Het is een heel mooi boek, maar je, je vraagt je steeds af als je het leest... Voor welk kind is het nu geschreven? Is het geschreven voor een 12-jarige, is het voor een 14- of 16-jarige? Omdat het bevat namelijk tussendoor steeds anders gekleurde bladzijden... waarin hij bijvoorbeeld zijn mailwisseling neergeeft met Gloria Wekker... de hoogleraar maar, Waar gaat het boek in over? Het boek gaat over syntax. Bosselman, dat ja. is een uh, echt bestaande Surinamer... die slaaf is geweest en op zijn zestigste... uiteindelijk zich vrijvest als timmerman in uh, Suriname. En hij is gefotografeerd door Roland Bonaparte... Dat is een neef uh, van uh, Napoleon III. Napoleon III was de Duits <laughs> Don't go there, Wim. Oké, okay, <laughs> ik noem weer te veel. Mijn bekende <laughs> probleem. Uh, hoe dan ook, beroemd man. Daarom ook een beroemde foto. Want wie was uh, voor de Nederlanders destijds Sintax ax bosselman Niemand. Maar voor als je gefotografeerd werd door Roland Bonaparte, dan was het iets. Maar het probleem van dit boek is nogmaals... Ik vraag me af, voor wie is dit geschreven? Als een 16-jarige zal hij helemaal wegkomen. Maar als je 13 bent, dan is het echt te hoog gegrepen, denk ik. Maar toch, ja, ik vond het een prachtig boek. En het bevat eigenlijk geschiedenis van de slavernij. In Nederland. Goed, zullen we naar het volgende boek gaan, Wim? Wat Zeker. heb je nog meer bij je? Ja, Dit is geschreven door de emeritus uit Radboud Universiteit. Dat is Hans Bots. Die weet alles van de 18e eeuw. Die uh, zal hier ook niet onbekend zijn. Dat boek heet De Republiek der Letteren. De Europese Intellectuele Wereld, 1500-1760. Dit is, jongens, een hooggestemd boek. Waarom is het hooggestemd? Dit is een boek wat gaat over um, die ideële voorstelling van Hans Bots um, van Europese intellectuelen van Erasmus tot, eh, ik zou maar zeggen, Voltaire. Dus dan gaan we over eh, 16e eeuw, eh, 18e eeuw. En het is ook onmiskenbaar eh, waar, die wereld bestond dus via eh, de postkoets en de, de postbus, om, maar zeggen, om het wat simpel te zeggen, het, de, al, over allemaal contacten die beschrijft hij van al die mensen, waarbij dus uh, Leiden, de stad Leiden, de eerste universiteit in Nederland... 1574, die speelde daar een goede rol in. Na, volgens Hans Bots, baseert zich weer op Willem Otterspeer... Uh, die zegt, ja, hier werd praktisch onderwijs gegeven... hier werd praktisch... Um, omgegaan met de intellectuele zaken. Niet te want het werd, laten we zeggen, goed aan het volk verkocht. Maar wat het mooie van het boek is, is dat dat niet alleen over Erasmus, Voltaire en dat soort mensen gaat, maar ook over Jacob Perisonius. Dat was een zogenaamde polyhistor. Dan zul je zeggen, wat is een polyhistor? Dat waren van die mensen die eigenlijk nog alles deden. Dus niet, uh, je ziet in de periode 1567 een verschuiving naar een soort uh, specialisme mensen worden wiskundigen, natuurkundigen. Maar hier zijn nog allemaal mensen die aan de universiteit hoogleren zijn... en die doen alles. Ja, ja, dat... Een soort cosmopolieten van ja, die tijd is als je het gewoon kosmopolite. Die, die alles doen. En ja. dat, is, ja, dat wordt heel mooi beschreven. En, en, en het als je nou zo'n bo boek, zich... boek leest, Wim... denk je dan hadden we nog maar zo'n intellectuele Europese elite... en van die kosmopolitisch denkende mensen? Of denk je dat is een moment dat je aan dat soort dingen denkt? Nou, weet je, dat denk je niet. Waarom? Omdat namelijk een ander iets te schrijven dat, Kijk, daarom zei ik, ik begon mijn eerste zin was... is een hoger boek. Maar ik heb ook nooit vergeten dat in die 18e eeuw in die, uh, waarin Nederland, laten we zeggen, de grote boekverkopers waren... Uh, Nederland ook de sekshop van Europa waren. Hier werden ook de meewares van Jan Stront uitgegeven. Anale seks. Dus kortom, er is een hooggestemd... Uh, <lacht> Hoe moet uh, daar nou komen? Iets. Ja, maar zo is, het. Er is, er is het, het, het. Het is hoog en laag wat gepresenteerd wordt. Okay. Niet in dit boek, maar wel in Nederland, om we zeggen. We hadden het over de Republieke de Letter van Hans Bots. Nu komen we bij... Ja, de crimineel is net al genoemd. Dat heet De Dood van Hitler. Dat is geschreven door een uh, Franse journalist. Uh, Jean-Christophe Brisaar. En uh, ik moet altijd die zijn naam even bekijken. Lana Pashina. Jongens, een heel goed geschreven boek... Uh, over uiteindelijk wat is nu waar. Is Hitler dood of niet dood? Nou, Het punt is, dat boek vertelt daarin over niet veel nieuws. Wat het wel goed vertelt is de enorme krampachtigheid... waarmee de huidige Russen onder het Poetin-regime... omgaan met westerse vragen. Mogen wij de schedel van Hitler bewaard in het Moskou staatsarchief? mogen we zijn gebit, mogen we dat zien, mogen we dat controleren? Daar hebben die Russen ook niet helemaal ongelijk in. Want wat is het geval? Er is een Amerikaanse patholoog, anatom geweest, Nick Bellatoni. Die is in 2009 gegaan en die, kwam bij dat, uh, die, die heeft dat allemaal bekeken in uh, tempo En die zei, dit is Hitler niet, dit is een uh, vrouw geweest. Die jonger was dan 40 jaar. Jo. Ja, jonger dan. Dus dat was niet de schedel van Hitler. Die Russen waren daar diep door gekrenkt... Want die dachten, ja, als wij nou eenmaal een buit hebben uit, uh, uit die capitulatie <lacht> van Duitsland. Als we eenmaal onze grote dag vieren, is het de capitulatie van Azië-Duitsland. <lacht> dus het is het wel. Dan komt deze Fransman, die zeer gewantrouwd is, die komt met zijn uh, Russische nou ja, uh, diplomaten zeg maar, die, die daar uh, de, de archieven openmaken... Uh, komt daar binnen en die wordt er zeer gewantraafd. En dat wordt heel goed opgeschreven. Namelijk die Russen die voortdurend zeggen... ja, je mag geen toegang, maar je moet toch toegang hebben. En uiteindelijk constateren ze natuurlijk... dan komt er patholoog anatoom opnieuw bij... een beroemde Frans, een Fransman, Charlier... die allerlei historische koningen al uh, gedetecteerd heeft. En die, die komt tot conclusie... inderdaad, het is Hitler. Ja, iedereen... Dus daarmee is alle twijfel weg. Voor zeker, eens en voor zeker. altijd. Ja, dat nou ja. Kijk, je weet, er lopen in, in de wereld altijd volmaakte idioten rond. Die denken, nou die, uh, die man die loopt, leeft nog steeds ergens. Of heeft ergens geleefd in uh, Brazilië of in ja. Fra uh, Franco-Spanje. Allemaal onzin. Wisten we al. Maar goed, het is een goed scheef boek. Maar het, is, het vertelt eigenlijk niet zoveel nieuws. Ja Wim, en dan hebben we nog het boek van de maand. Toon Horsten, de pater en de filosoof. En dat boek van de maand kunnen mensen als ze naar Facebook gaan en dan liken. kunnen ze een kans opmaken om dat te winnen. En waarom? Ze dat zouden moeten doen, ga jij ons nu uitleggen? Ja, nou, de, de, de Pater en de Filosoof, uh, zo heet het boek met als ondertitel De Redding van het husserl archief Nou, zullen jullie zeggen, wat is dat voor een specialistisch onderwerp? Wie was Husserl? Uh, husserl is een Joodse filosoof, uh, zeer beroemd geworden als, ik zou maar zeggen, een van de aardsvaders... van de twee belangrijkste stromingen in de filosofie in de 20e eeuw. Existentialisme, hij was geen existentialist, maar die komen uit, uit de toga van Husserl uh, voor. En de andere was de analytische filosofie, Wittgenstein en, en, en noem maar op. Laten we even liggen. Het gaat hier, de centrale figuur is niet Hursel, maar is die pater. Dus de filosoof is Husel, maar de pater is Herman Leo van Breda. Dat is een uh, Vlaamse uh, priester die, uh, en dat vind ik heel mooi. Jongens, ik kijk, ik denk even, ik moet hem even noemen, ik denk even aan onze zwaar reactionair Antoine Baudard. Als je dus, uh, onze huidige katholieke prelaat Baudard, dat is iemand die, die fulmineert alsmaar tegen de moderniteit. Maar dit was een priester die niet de, de, de moderniteit omhelsde, maar die, die gewoon. Dacht, hier moet ik iets ontsluiten. Dit is iets belangrijks. Want wat gebeurt? Herschel sterft in 38. Ik zou bijna zeggen, ik heb er ergens op geschreven, de genade van de vroege dood. Wat vreemd is om te zeggen van een man die 79 werd en in 38 sterft. Maar die man is dus niet vermoord of vergast. Zijn vrouw, zijn weduwe, ook 80, wordt gered door deze. Van Breda. Maar dat heeft uh, Breda natuurlijk niet uh, in de analen doen, uh, doen schieten. Dat is natuurlijk de redding van het Herschel-archief. Dat zijn, overigens, jongens, 40.000 pagina's. Er zijn 40.000 ongepubliceerde mannen. Uh, pagina's van Edmond Herschel, die al natuurlijk toen al zijn faam had gemaakt. Maar die 40.000 pagina's, allemaal in steno, worden gered... en overgebracht naar Leuven. En daaruit, er wordt wel gezegd... wij kennen Hersel eigenlijk nog steeds dankzij van Breda. Want dankzij van Breda wordt Hersel bestudeerd... komen er allerlei filosofen naar dat archief toe. Hersel zelf gaat weer met al die filosofen aan de gang. Dus... Mooie anekdote, moet je even toch vertellen. Husel wil per se Sartre ontmoeten. Sartre is helemaal in de ban, net als Van Preda, alleen als atheïst, van het denken van Husserl. Um, van Preda heeft allemaal kritiek op de, hoofdwerken, de filosofische hoofdwerken van Sartre. Maar, en dat is de openheid van deze katholieke overtuigde Franciscaanse priester, ik moet die Sartre ontmoeten. En je ontmoet hem ook. En die ontmoeting is zeer hartelijk. Maar wie zit er ook in de kamer? Simone Beauvoir. En Simone Beauvoir die zegt, ik zou maar zeggen als een omgekeerde... Uh, islamitische geestelijke, een katholieke geestelijke geef ik geen hand. Nou, ik zou zeggen, Simone Beauvoir, deze man had je bij uitzicht wel een hand moeten geven. Want dit is echt een open katholieke geest met een, die die joden redt, die manuscripten redt, die een archief bouwt wat, nou ja, voor die 20 eeuwse filosofie... hoe je er ook over mogen denken, van belang is geweest. En als je nou dat boek bekijkt, Wim, is het nou zo dat het bijna... een soort uh, thrillerachtig boek is? Dat, dat is het spannend, gaat alles onder die pij of leg ons eens uit, neem ons eens mee. Ja, nee, dat is, dat, dat is het boek zo goed. Kijk, uh, herselk is niet te lezen, althans niet door mij. En wie het wel wil, dat, dat, die is hoogleraar filosofie of iets ergens. Um, maar dit boek is inderdaad een thriller, want het gaat over katholieke intellectuelen die uh, openstaan met de cultuur, wat ik net al zeg. Het gaat ook gewoon over joden die gered worden of onderduiken. Wat mag ik een naam noemen? In Nijmegen hebben we nog leren gehad, met enige vaam, Stefan Strasser. Dat is een jood die bekeerd wordt tot katholicisme. Die is in de onderduik hertijd actief, door de die kan Steno lezen en die kan ook Husserl lezen. En die leest tussen 42 en 45, vertaalt hij het werk van Husserl in mensentaal. Ja. zo, okay. en zo dus, spannend dus, is het dus, dus ik moet me echt voorstellen want we, mensen schrikken natuurlijk maar dit is gewoon een lekker boek ja heerlijk leesbaar om te boek lezen. en het echt boek van de maand ja. boek van de maand beslist te lezen door ik iedereen ik hoop dat het vijf sterren kreeg in het NRC dus, dus je bent niet de enige wind, nee, ja het mag zes sterren hebben Um, mensen die uh, in aanmerking willen komen voor het boek van de maand... moeten naar de Facebook-pagina van OVT het boek liken en wellicht. Straks zijn we er met Henk Wesseling. De hoogleraar, de Eminence Grise van die, de uh, Nederlandse geschiedenis. Ja, die de, onze koning nog de geschiedenis heeft bijgebracht. En die is daar bij hem afgestudeerd, bij niemand minder. Na 11 uur tot zo. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Jeroen Krabé. Hij maakte eerder tv-series over Vincent van Gogh en Pablo Picasso. Nu duikt Krabé in het leven van de Franse kunstenaar Paul Gauguin. Ik denk omdat hij zich zo op zijn gemak voelde...